Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin heeft in een toespraak hard uitgehaald naar het westen. Volgens Poetin spelen landen daar een gevaarlijk bloederig en vuil spel... en zijn ze uit op werelddominantie. De toespraak van Poetin komt op een moment dat Rusland aan het front in Oekraïne verliezen leidt... en het Oekraïnse leger met een opmars bezig is rond de stad Gerson. In Rotterdam is een man die een dodelijke brand in een flat heeft veroorzaakt... veroordeeld tot 12 jaar cel. Diogo B. stak in de flat een matras in de brand... waarna het vuur zich verspreidde en een vrouw van 49 omkwam. De rechter geloofde niet dat hij de vrouw juist probeerde te redden, zegt deze verslaggever van Rijnmond. De rechter neemt de Diogo, de verdachte, zeer kwalijk dat hij niet meer heeft gedaan om de slachtoffers te redden. Eén doden en drie gewonden. want toen de brand ontstond, nam hij al vrij snel de lift naar beneden vanaf de twaalfde etage. De rechtbank neemt het de man die illegaal in Nederland verblijft ook kwalijk dat hij enorme risico's nam door brand te stichten in een flat waar honderden mensen wonen. Nederlandse vissers hebben vanmorgen een Britse man gered die vast zat op een boei op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De man zijn kajak zou zijn omgeslagen. Hij zat naar eigen zeggen al dagen op de boei. Hij had zich in leven gehouden door mosselen van de boei te schrappen, zeewier en krabben te eten. De man was onderkoeld, is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. En het zijn dure tijden. Mensen zijn op zoek naar goedkope alternatieven voor voedsel. En als je even out of the box denkt, kom je uit bij de eeuwenoude methode om voedsel lang te kunnen bewaren. En die vinden steeds meer mensen interessant, zegt deze voedseldeskundige. Fermenteren is rotten, maar wel gecontroleerd. Je voedsel laten rotten dus op een gecontroleerde manier. Heel gezond, een bomvol vitamine C, bijvoorbeeld kool. Het is heel simpel. Je neemt een uh, mooie witte kool. En de kool die ga ik raspen. Ik heb hier zout, dat voeg ik toe. En vervolgens ga ik het kneden. En het vocht komt eruit vrij. En dat vocht dat ga ik gebruiken om die groente onder water te zetten. De kool stop je in een pot en dan heb je na zes weken zuurkool. Zout is dus essentieel, anders gaat het schimmelen. En bij, bij twijfel altijd je neus gebruiken, zegt deze expert. Ruikt het lekker vies, dan is het goed. En dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. Morgen veel zon. Het wordt nog iets warmer dan vandaag. 21 graden in Groningen. 25 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroend van de ANWB. ...vertraging op dit moment rond Amsterdam. De A5, hoofdorp richting Amsterdam... ...tussen afwet en muiden en de aansluiting met de A10. Half uur vertraging. De A8, Amsterdam richting Zaanstad... ...tussen het Koenplein en knooppunt Zaandam. Vijf minuten vertraging. De A10... Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam de Baasjes. Vijf minuten vertraging door een eerder ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En de N247 Amsterdam-Lichting-Horen. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek en Waterland. Tien minuten vertraging en een file van vijf kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 Life straight into the eye Be equal to the fray. Gave my soul Ook een van de gegadigden die hier langs gaat komen. Doet hij over een maand. En dan is het de beurt aan hem om bij 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf aan te schuiven. Gebeurt trouwens wel met een akoestische honkbalknuppel Dat even beldend. Want dit is de single die hij vorige week heeft uitgebracht. Nothing stops a rambling man. En daarmee zijn we toegekomen in het tweede uur van deze Alternative FM. Uh, even nog wat uh, dienstmededelingen, want er gaat wat veranderen op uh, de maandagavond. Want wij uh, gaan in plaats van 8 tot 11 in de herhaling van 6 tot 9. Dus het wordt allemaal twee uurtjes vroeger. Uh, dat uh, is nodig, want uh, dan heeft uh, Marcel van Kuik ook nog een beetje een uh, nachtrust. Want zijn programma Play It Loud dat, uh, gaat dan op de maandagavond tussen 9 en 11 uh, uitgezonden worden. En hij zit in de herhaling achter ons programma. Dus dat uh, is dan tussen 10 en 12 op de donderdagavond. Is heel erg mooi, want dan hebben we tenminste nog een beetje steviger werk uh, op de donderdagavond. Dus het is een beetje kruisbestuiving uh, uh, als het gaat om programma maken hier uh, bij deze zender. Um, ik zei al, dit is de tweede uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Vorige week heeft zij haar nieuwe single uitgebracht. Uh, Komt ook uit Zandvoort. Wendy Moore. Uh, morgen komt de uh, videoclip erbij bij deze single. En ze heeft hem al gespeeld in augustus. I don't know how to be fun. Hug the corner, call me boring. Help stay still until the morning. It's roaring and I can't stop but feel so sorry I know you like living in the lights Oh, I'ma gonna cross my border But I'm just trying to Night. I don't know how to be Van. Ik heb die erdood of van de slams, vielen standaardpoeters op de mat Het was niet easy, want ik heb gestruggeld. Ik hou die visie vast en ik kan niet anders. Op de kast. Toch verlies ik geen balans. Ben met die ben van de garde maar lieg als ik zeg dat het mij niet verandert. Ik heb mezelf gepusht vanaf de start. Ik heb die kansen vroeger niet gehad. Altijd genoeg aan mijn hoofd, maar de moed heb ik nooit. Naar mijn schoenen laten zakken afvoet. Ik moet van de rood Voelt het alsof we alleen nog maar vallen. We moeten omhoog, ja we moeten omhoog. Hey, speel geen games. Nee. Nu loop ik alleen, ik loop van zee met een boog Dan niet mee heen. nee Ik kan niet meer trekken, want de weg die ik ken die loopt dood De weg die ik ken die loopt dood Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug Ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de mes Maar wat is het lucht? Ik weet dat het lukt, ik heb die drama achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht, ik kan niet meer terug Ik was altijd op een one way ticket Down en out, maar ik vind mijn in Zoek naar die piece die ik someday vind Aan het toch dat het schip niet zingt Stond op de stoepen, was niemand meer Weet niet of de rest, maar ja. Mijn hoofd omlaag, want ik was altijd skeer Mama Chaka, die is nu van leer yeah, yeah. Ik heb die herretour al van mijn slaans, yeah Hey, schipers, de dekens heel de nacht, yeah. Was die naar buiten, door het ziezen weg, weer Kijk wel lang de televisie mee Kijk in de spiegel, zie ze nu niet meer Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug Ik kan niet meer terug Ze zag aan mij in de les, maar waar is de lucht? Ik weet dat het lukt Ik heb die drama achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht Ik kan niet meer terug Ik kan niet meer terug Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug Ik kan niet meer terug ze zagen mij in de mes, maar wat is het lucht? Ik weet dat de lucht, ik heb het echt zo achter de rug. Achteraf was ik te lang op de vlucht, ik kan niet meer terug. En nee, ik kan niet meer terug, ik kan al lang niet meer terug. Ik kan, al lang, niet terug. Ik kan al lang niet meer opgelucht, ik kan niet meer terug, yeah, yeah. ik verbrand de brug. Ik heb het echt zo achter de rug, achteraf was ik te lang op de vlucht, ik kan niet meer terug. Ik Wolfie met uh, Attitude. En daarvoor hoorde je Wendy Moore met uh, I Don't Know How To Be Fun. Ze zijn er klaar voor. Uh, de ene dame van 3Point Lening en de twee heren van 3Point Lening. Oftewel 3Point Lening uit Alkmaar. Um, afgelopen zomer hebben ze dus hun uh, album uh, gereleased met Shadow Work. Want zo heet hij. En nu zijn ze live in de studio... En we gaan luisteren naar een nummer die ik hier al veelvuldig heb gedraaid. The Gleaming Eyes. Blowing too bright here. Blowing too bright. in ieder geval af. Het is altijd wel meteen alsof we zelf weer terugstaan in het patronaat. Of als je de album release hebt meegemaakt in Podium Victoria. Zo klonk het eh, tenminste in ieder geval op de koptelefoon. Ja, ze hebben in ieder geval, eh, klinkt het eh, voor hun wat anders. Eh, ja, ze hebben ook een, een oortje in. Maar als je hier gewoon in de studio staat en je staat zonder koptelefoon, klinkt het totaal anders. Maar goed, we gaan eh, gewoon verhoorlijk verder met het tweede nummer. Ook van dat album. Shadow Work, en uh, dat is ook een single uh, geweest. Baba Yaga, hier is die. Face. Dan een applausje wat uit de studio komt. Maar normaal gesproken hoe je dat in de een, in een zaal horen. Maar goed, we gaan zo dadelijk... Na dit volgende nummer even met band praten. Maar dat doen we niet... Voordat we nog even een stukje muziek laten horen. Van Loep. Want zij hebben een nieuwe EP uitgebracht. Daar staan een aantal nummers... Die ze al single hebben uitgebracht. En een van de nummers... Die niet als single is deze. En dat is The Sad People. I'm repeat We hebben even de introductie uh, even gelaten voor wat het is. Want we hebben de muziek uh, eerst la laten spreken. Ja, je kan de koptelefoon opzetten hoor, Emil. Hey, maar of het uh, wijs is, maakt niet zoveel uit. Want, uh, uh, maar ze zitten tegenover me. De drie van Three Point Landing. En op een gegeven moment uh, vroeg uh, collega Tino Stuy... met wie ik uh, op de dinsdagochtend een radioprogramma doe... samen met uh, Frank Paardekooper en uh, Ger Loogman... Weet je wat dat betekent, three point lening? Ik zeg ik heb het opgezocht. Het is een drie traps raket. Dus het uh, was gelijk uh, meteen. Uh, het verhaal was over en uit. Uh. Hoe zijn jullie dan op die naam gekomen... om dan jullie band uh, Three Point landing uh, te noemen? Want aan, aan wie kan ik dat vragen? Uh, nee, ja, Wij vonden het een hele coole naam. Emil, dus. <laughs> ja, maar, uh, <laughs> jullie vonden het een coole naam. Ja, het betekent, Had je te veel naar ruimtevaartprogramma's gekeken of zo? Uh? <laughs> nou ja, dat vinden we onder andere wel, uh, wel cool. Nee, uh, ja. het heeft verschillende betekenissen. Het betekent een vliegtuig die op, die op uh, driewielen landt. Het betekent een superhelden landing... die op een, uh, mm -hmm. een knie- en een elleboog uh, landt. Mm -hmm. uh, nou, Zo heeft het meerdere is. Dat vonden we heel cool. En we zijn met z'n drieën. Dus dat is ook wel een grappige ja. hint. <laughs> Oké, okay, dus uh, dat was ook... Uh, en, en, en wie is het uh, vooruit? Uh, dat is de frontvrouw natuurlijk eigenlijk van de band. Hè? Want, ja. Ik uh, ja. bedoel, uh, dus we de denk ik ook, toch? Of niet? Nou ja, ze zijn heel blij met Dora. Oh, ik, ik dacht altijd dat Emile de frontvrouw van de band <laughs> oh. was. <Ja>. <laughs> <laughs> um, het is ook uh, voor jullie best uh, wel even een, uh, een behoorlijke periode geweest. Ja? Met een uh, album release in de eigen podium Victorie. Ja. In Alkmaar was dat eigenlijk. Geweldig. Ja? ja, dat was echt. We hebben er heel lang naartoe geleefd, denk ik, met z'n drieën. En uh... Ja, we waren echt achteraf ook heel tevreden met hoe het is gegaan. Het was echt een feest, een viering van, van de liedjes. Dat is wat we hoopten dat het zou zijn. Mm -hmm. En dat is ook wat het werd. Ja, uh, want uh, daar hebben jullie ook wel over nagedacht. Hè? Want het was allemaal een beetje de schaduwkant. Een beetje het, uh, er zat af en toe een beetje zo'n donkere kant uh, eroverheen. Uh, hoewel, er zitten natuurlijk ook uh, misschien denk ik wel uh, um, lichtvoetige kanten aan deze... Aan dit album. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik weet nee, het niet. Nee, dat zie je heel goed. Het ja. is inderdaad uh, eigenlijk uh, een heel tweezijdig uh, album. Het gaat uh, natuurlijk in de kern in Work de, het leren omarmen van die duistere kanten van jezelf. en ja. leren omgaan met duistere dingen. Ja. Uh, maar daarbij komt juist ook het lichtgedeelte. Zonder licht heb je geen schaduw, zeg maar een beetje dat. Het is een uh, beetje <laughs> yin-yang yin als Zeker. ik het zo hoor. Ja. ja, en het is ook. We hebben het natuurlijk ook over best wel wat. Uh, bijvoorbeeld het omgaan met toxische, toxische mensen of zo, maar. Ja. Um, ik ben een draad kwijt, ja, ik, zeggen, ik zeg maar nog is, donker, uh, Geen donker met het, licht het, het, toxische zeg maar, mensen. De, het dagen. is al, allemaal met een hoopvolle ondertoon. Ah, ja. het is zeker niet met een toon van: alles is kut. Het is uh, wel wat. Uh, ja. <laughs> wel, uh, we zijn zelf ook niet helemaal, uh, denk ik, als personen, zijn we best wel hoopvol. Hmm. Uh, ook kijken we naar, naar het leven en naar dingen. Mm -hmm. Dus er het zitten het, het het ook gewoon goede kanten aan het hele verhaal eigenlijk. Zeker, ja. ja. Um, kijk ook even Tim aan. Want ja, ja. ja. ja, ja, ja hij zit er ook maar. Maar festivals, want het optreden in Podium Victoria hebben jullie ook gedaan. Uh, uiteraard de, de, de Rob wordt. wordt. Daar, daar uh, zijn jullie zelfs tot twee keer toe geweest. Eén keer in het duistere jaar 2019, 2020, toen ineens COVID zijn intrede ja. deed. Hè? Want uh, jullie waren uh, ook een van de geselecteerden in dat jaar. Die finale is nooit uh, gespeeld. Nee. Uh, toen kwamen jullie uiteindelijk uh, in de eerste voorronde en toen was het... Uh, uh, dankjewel, we gaan uh, lekker door naar de finale en daar hebben jullie gespeeld. En jong Art Festival hebben jullie ook uh, nog gedaan dit jaar. Ja. Hoe was dat? Ja, was hartstikke leuk. Ja. Ja, ja, want het was uh, eigenlijk tijdens onze release show, toen, uh, toen hadden we veel contact met Tobias van de Victorie. Mm -hmm. En uh, nou ja, die organiseert ook uh, onder andere Young Art. Dus die ja. zei van, hé, hey, ik heb nog een plekje over, willen jullie daar spelen? Maar ja, <laughs> daar hoefden we niet lang over na te denken. Nee, dat <laughs> denk ik ook niet, nee. Maar uh, dat is uh, wel een festival wat behoorlijk in de belangstelling staat, he? uit uh, Noord-Holland. Ja, ja? ja dat, uh, want ik, uh, zeg maar, het was voorheen was het altijd in een bos. Ja. En uh, het is nu zeg maar, ook naar een festivalterrein, echt wat meer, meer een traditioneel Wa -wa -waar festival Waar is het nu dan? Uh, Gaan, ja, zo'n zo weide, weideveld in Beverwijk. Echt heel groot. En alle vrijwilligers die hebben nog uh, het hele weekend hooi uh, moeten, moeten harken. Wat, wat ik had gehoord. <lacht> ja. Om het allemaal brandveilig te maken. Omdat het toen natuurlijk zo heet was de hele ja. tijd. Het was nu ja. helemaal vernieuwd. Want uh, voorheen was het in een bos. En dan was het echt een beetje een soort van ja, kunstzinnige sprookjesbos, zeg maar. En, <lacht> ja. ja, maar ja. ja, ja. Dat hadden we ook op internet veel gezien. En zo, van nou, we hadden echt een beetje ingesteld van nou, daar gaan we ongeveer heen. En toen kwamen we daar aan en toen was het echt een soort van groot festivalterrein. Dus dat ja. was ook wel een... Het uh... was een beetje een uh, lekker gevoel wat je ja. erbij kreeg. Ja, was wel heel leuk. Ga je leuk. daar ook automatisch uh, lekker van spelen als je op zo'n uh, terrein ja, uh, staat? Zeker. Ja, zeker. Ja? Uh, we hadden lekker veel uh, publiek daar ook weer. Dus dat is ook altijd natuurlijk leuk. Ja. Dus uh, uh, ja. ja. Uh, uh, en hoe reageerden ze erop? Ja, wel positief. Ja. Uh, ja, mensen waren lekker, uh, lekker aan het bewegen, lekker meedoen. Dus uh, ja dat is altijd wel fijn. Ja. Um, we gaan zo weer uh, natuurlijk, uh, zo dadelijk over een minuut of tien weer wat van jullie horen. Maar eerst uh, gaan we ook nog even wat uh, muziek draaien. Eén van de bekenden die ze dus in het uh, circuit zijn tegengekomen... is Bonaniki, want die uh, maakt ook deel uit van de Rob Hackdown En diezelfde Bonaniki is nu ook uh, lekker bezig in de popronde. En dit is... Dit is een laatste wapenfeit. En dat is Long Way Riding Alone. Volgende week komt een nieuwe single Heatwave uit. We hebben het over Fleepback. Oude bekende uit de Rob wordt Hetzelfde geldt ook voor Bonaniki met zijn laatste single. En Long Way Riding Alone heette die single van Bonaniki. En daarmee is het acht minuten over half negen geworden. Dus het is tijd om weer eens eventjes te gaan buurten op de speelplaats. En op die speelplaats staan ook bekenden uit de uh, Roepen Agda Awards van het afgelopen jaar. En uit 2019, 2020. Daar hebben ze dus ook aan meegedaan. Twee keer aan toe. Je kan dus zeggen dat het veteranen zijn van de Roepen Agda Awards. Maar we gaan weer uh, van uh, hun genieten. Want ze hebben nog uh, een aantal singles uh, die ze willen laten horen. Eén ervan is deze Utopia... paradise. That's the stuff. That's the stuff. You were supposed to kill the feel. Now it's all wrong without your smile. <laughs> Utopia. Utopia. Ik uh, sta sprakeloos in ieder geval. Want uh, de band zelf heeft uh, met deze single ook de aandacht getrokken bij een andere platform. Indie XL, Want daar uh, kwamen ze ook uh, met deze single in de lijst terecht. Uh, dat is altijd een uh, mooie lijst die je op zondagmiddag kunt horen bij de collega's van Indie XL. Gepresenteerd door Corjo Vergeer, de nederklinkerman. Die af en toe ook op uh, de Facebook een uh, rubriek heeft. Uh, Your Daily Dutchie. Het is altijd zeer aan te bevelen om daar even te kijken. Dus uh, ik uh, zou zeggen, kijk er eens naar. Uh, maar we hebben nog een, uh, nog een nummer in dit uh, tweede blokje van 2. En dat is Portal. En die ga je nu horen. about this gas that I've been living in. Death and eyes of who you thought was real are digging in. Then turn it up gradual until you're hypnotized. pressing down until up your doubts can help you vocalize. I thrust my head in, said I left the wheel unmanned. I lived a lie to try and make amends, yeah. I'm looking like a fool Twist my words and pull the strings like I'm a playing tool Feed on screams, on oh my cries, still I'm paralyzed Try to take control while I'm nearly neutralized I've cut my hand on a thread I pulled it on demand Leave my old self to try and understand Zeker. Nou, we hebben zo direct nog, nog een blokje van twee. Nog te goed in het derde blokje. Maar dat zit na negen uur. Dus we gaan gewoon nog even door met muziek te maken. Dit zijn de Enron's. Want die hebben ook een single uitgebracht. Dat, het nummer, dat heet Kill a Butterfly. Deadur, deadur Кедр. Я завел один. Внимание. Минутная готовность. Минутная готовность. Завел один, я кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Поэтому несколько задержался ответом прием. Люш Натар. Люш Натар. Есть так. Хотя один. Здесь протяжка. Подумалка. You try to kill me all the time. It's not that I committed a crime. What do you want me to be? Please adjust your expectations. I hope that you can. Het is ook die van mij Daar ik er iets bij vertellen bij dit prachtige verhaal van Inkt. Blijf maar in het licht. Want het is melancholische indie-pop met Nederlandse teksten. Dat heb je natuurlijk al begrepen. Uh, morgen komt uh, hier van een EP uit. En ze hebben het al min of meer verklopt in uh, dit uh, nummer. En dat uh, nummer dat heet... Uh, ook die van mij. En daar zat al de tekst in. Zeg maar je naam. Want wat hebben ze gedaan? Deze Wart Rijmerink en Frederike Palme. Ze zijn interviews gaan houden van mensen in de wijk. En ze doen dat onder het project DNA van Oost. En daar hebben ze afgelopen zomer hun ja, min of meer een beetje de buurt doorgetrokken. Van de Indische buurt tot en met de dapper buurt. En die gesprekken die vormden de creatieve basis van dit werk. Wat ze dus morgen uit gaan brengen. Uh, filmische songs die het uh, verhaal vertellen. Van bijvoorbeeld drie bewoners van Amsterdam Oosten. En de songs laten zien. Uh, dat we allemaal, ongeacht de leeftijd of achtergrond. Eigenlijk vooral heel veel met elkaar gemeen hebben. En ik denk dat dat best een. Uh, een verhaal past in dit tijdsbeeld. Uh, dat uh, zeggende uh, zult dat, uh, zal dat uh, morgen dus ook op uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland gaan verschijnen. En, uh, want uh, die hele EP die komt dus morgen uit. Um, vorige week uh, hebben we hem al laten horen. Maar die single is alweer bijna twee weken uit. Want ja, er zijn soms uh, van die momenten dat je achter het net uh, vist. Bijvoorbeeld uh, van Charlotte. Maar ook van deze band. Uh, je kent ze van Easy Prayer. Komodo. Want uh, daar hebben we het over. Het is een uh, Amsterdamse band. En uh, de, de laatste single die zij hebben uitgebracht. Trouwens, daarvoor hoorde je de Androns met Kill a Butterfly. Dat uh, heb ik dan ook bij deze afgekondigd. En dit is dus het nummer wat we dus horen tot aan het nieuws van 9 uur. User.